11 uur. Het los journaal door Alt Megens. Op de Portugese luchthaven Faro is een deel van het dak door extreem weer ingestort. Daarbij zijn volgens Portugese media vijf mensen in de vertrekhal licht gewond geraakt. Mogelijk was het gewicht op het dak door de zware regenval te groot geworden. Vanwege de regen en ook de harde wind is al het vliegverkeer van en naar Faro stilgelegd en is de toren van de luchtverkeersleiding geëvacueerd. Oud-politicus André Rauwoud wordt voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland. en wordt bij de brancheorganisatie de opvolger van Hans Wiegel. Die gaf sinds 1995 leiding aan Zorgverzekeraars Nederland. Rauwoud vertelt waarom hij voor deze functie heeft gekozen. Voorzitter van uh, de gezamenlijke zorgverzekeraars in Nederland is een mooie positie. Uh, waarbij je ook een rol kan spelen in het publieke debat over de zorgkosten en de belangen van de verzekeren. En, uh, nou, ik heb eigenlijk niet zo heel lang hoeven nadenken.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 hebben we niet hele steun gekregen vanuit PV, Den Haag en Frieslonen. Nou, in combinatie van dat uh, heb ik al dus besloten om met onmiddellijke ingang te stoppen. Ja, vorige maand kwam Hiemstra in het nieuws toen hij door gemaskerde mannen in zijn huis in elkaar werd geslagen. Het ontbreken van oplossingen op de Eurotop heeft niet geleid tot lagere beurskoersen. Alle Europese beurzen zijn iets hoger geopend. De AIX schommelt sindsdien rond de slotstand van vrijdag. Het lijkt erop dat beleggers vertrouwen blijven houden dat de Europese leiders deze week een antwoord zullen vinden op de schuldencrisis. Vrijdag stegen de beurskoersen ook al nadat bekend was geworden dat de Europese banken waarschijnlijk worden versterkt. Op de Europese top van woensdag moet onder meer dat besluit worden bekrachtigd. Het weer is zonnig, temperatuur loopt op naar een graad of 12. Maar door een stevige oosten- tot zuidoostenwind voelt het een stuk frisser aan. ANWB-verkeersinformatie. Op de A50 Apeldoorn richting Zwolle... heeft een vrachtwagen een lading plastic flessen verloren. Dat moet natuurlijk worden opgeruimd. En daarom is de linkerrijstrook bij Epe dicht. Er staat een file tussen Apeldoorn-Noord en Epe van 5 kilometer inmiddels. Op de A58 Tilburg richting Breda... staat tussen knooppunt Sint-Annebos en Ulfhout... 2 kilometer file door een ongeluk met een vrachtwagen. Vandaag...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 Je leert het in de top-langlaufregio Ramsau aan Dagstein. Kijk op austriaan.info. Oostenrijk. Je doel bereikt.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 Radio 1, degids.fm, met Felix Meurders. Goedemorgen, u hoort het, wat ontbreekt ons vandaag, weer niet aan zelfvertrouwen ligt dat de Europese leiders ook eens een keer zouden moeten beginnen met een haka... zoals nieuw zeeland dat doet bij rugby. Nog 35 nachtjes slapen of 35 nachtjes woelen. Op 28 november worden de Michelin-sterren weer uitgereikt. Wie wint er wat en wie raakt wat kwijt? November is sowieso de maand van de lijstjes... want volgende week de gomio en een paar weken later de lekker. Ik maak de restaurantsbalans op van Nederland. De restaurantbalans met de eigenaar van Zuid-Zeeland, Gijsbert Bianchi. Hoe overleef je als restaurateur, als restauranthouder in deze tijden van crisis? De huizenmarkt zit op slot. Koopwoningen raak je aan de straat niet meer kwijt. Rozenburg hebben wij gekozen als voorbeeld van die koopmarkt. In een flat staan zeven van de 21 woningen te koop. In één flat dus. Twee flats staan al twee jaar te koop. Zometeen een reportage. De Falklands of de Malvina's, de Britse eilanden in de zuidelijke Atlantische Oceaan, weten weer. Alle Argentijnse ogen op zich gericht. vanwege de vondst van olie. en de aanwezigheid van grote hoeveelheden vis. De wereldontvanger rapporteert. treed binnen in onze wonderlijke wereld. Surf naar gids.fm. De eurocrisis houdt iedereen bezig. En niet alleen de direct betrokkenen en deskundigen. ook de man in de straat begint zich af te vragen. of we straks niet met z'n allen aan de bedelstaf geraken. Maar oud pvda politicus Willem Vermeend, hoogleraar economie in Maastricht. maakt zich helemaal niet zo druk om die crisis. Meneer Vermeend, goedemorgen. Goedemorgen. Het doemdenken neemt steeds grotere vormen aan, maar daar doet u niet aan mee, hè? Waarom baart u, uh, uh, baart de eurokiezers u zo weinig zorgen? Nou ja, omdat als je kijkt naar het Nederlandse bedrijfsleven, staat er goed voor. Over het algemeen in de wereld ook. Bedrijven doen het goed. Uh, je hebt dus de werkelijkheid van de echte economie, zeg ik altijd, en de werkelijkheid uh, van de beurzen. Dat is een groot verschil op het ogenblik. Er is ook niet zozeer sprake. ...van een, zeg maar een echte economische crisis. Dat zal wel, wel kunnen komen, maar vooral van een politieke crisis. En daar maak ik niet zo zorgen over. Omdat ik een rotvast vertrouwen heb in Duitsland. Uh, Duitsland is eigenlijk de eurozone zelf. Dus een kwart van de, van, de, van de eurozone bestaat uit Duitsland. Dat is ook de economische trein van, van, van Europa. En de Duitsers kunnen ze absoluut niet veroorloven om de euro te laten vallen. Duitsland zal kost wat het kost de euro overeind houden. Doet Duitsland niets, dan uh, gaat het er zelf aan. Dan betekent het tegelijkertijd dat Duitsland een economische recessie zal krijgen. U zegt er is Duitsland... geen economische crisis en we moeten vertrouwen op Duitsland... want uh, maar, Duitsland, ja, okay, Duitsland heeft het voor het, het zeggen maschine, binnen maschine, Europa. Maar maschine. als u zegt geen economische crisis... terwijl volgens sommigen uh, we toch bezig zijn met ja. een tweede dip? Ja, maar goed, als ik kijk naar de cijfers van de verschillende landen... en ik kijk naar de cijfers van de bedrijven... en ik kijk niet alleen naar Nederland, maar ik kijk ook wat verder... Uh, dan is het nog steeds zo dat in de meeste landen we economische groei hebben... Uh, en uiteindelijk is het toch zo uh, dat uh, de vooruitzichten weliswaar minder zijn geworden. Maar we zitten nog steeds niet in de situatie van 2008 en 2009. En die vergelijking die gaat ook niet op op dit moment. Wat we wel zouden moeten doen, en daar ligt het probleem van wij van de politici... Uh, ...dat men moet de knoop doorhakken. Als de knoop doorgehakt is, dat zal uiteindelijk uh, gebeuren de komende weken... Uh, ...dat betekent veilig gesproken dat men zal besluiten om uh, 50 tot 60 procent... Van de Griekse staatsgroot af te schrijven en het noodfonds te vergroten. En als dat gebeurt, dan is de rust in de eurozone teruggekeerd. En dan kun, kan men uiteindelijk weer gaan groeien in de eurozone. En Duitsland staat er vooral achter. Als je kijkt, er zijn twee landen die het bepalen. Dat zijn dan het ogenblik uh, Duitsland en Frankrijk. En Frankrijk staat er ja, veel minder Duitsers goed voor. Alleen. Want uh, de Fransen, nou, kijk er maar naar. Die... Ja, nee, maar goed, ik vind de Fransen minder belangrijk. Uiteindelijk zijn het de Duitsers die het op het ogenblik bepalen. Dus ze versterken de, verre, de economie. De Franse economie kwakelt. Dus Sarkozy kan ook niet anders. Hij moet herkozen worden om zich uiteindelijk aan te sluiten bij, bij, bij Duitsland. En als je kijkt naar het Duitse parlement. Eh, links en rechts steunen de euro volop. Dus, en ze kunnen ook niet anders. Dus ja, ik heb zoiets van. Uh, het komt wel goed. Een grote vrees is dat de banken in Europa om gaan vallen. Zeker de banken die zoveel geld hebben geleden aan Griekenland. Is dat niet reëel dan? Uh, jawel, er zijn banken. Uh, er zijn banken, vooral de Franse banken. Daarom is Sarkozy ook zo terughoudend. Uh, de Franse banken zitten tot, uh, ja, tot, tot diep in, in de schulden. Uh, althans, diep, diep, uh, diep in de problemen, omdat ze heel veel hebben uitgeleend naar Griekenland. Maar tegelijkertijd is de enige oplossing. en In een toenemende mate zie ik dat ook wereldwijd. Je zou eigenlijk gewoon je banken moeten nationaliseren. Heel simpel. Dat hebben we ook gedaan bij de crisis in 2008, 2009. Het moet pas afgelopen zijn. Als je nationaliseert, dan zijn ze van de belastingbetaler. Nu draait de belastingbetaler er ook al voor op. Dus ik zeg gewoon nationaliseren. Dan uh, betekent het ook evenwicht weer en rust op de financiële markten, want tegelijkertijd zijn ze onder controle van de staat... we kunnen die bonus afschaffen en we kunnen ook de salarissen wat verlagen... want meer verdienen ze niet. Meneer Vermeent, u zegt de banken nationaliseren geldt dat alleen voor kwakkelende banken? Banken die het moeilijk hebben, die dreigen om te vallen of geldt dat voor alle banken? Nou, kijk, ik zou beginnen met de beursbanken. Je hebt talloze banken die in de vorm van een coöperatieve vereniging hè, worden geleid. Die zijn prima, die hoeven niet te nationaliseren. Die kunnen hun eigen broek uh, ophouden. En die uh, maken ook niet gebruik van ingewikkelde constructies. En ook niet van al die bonussen. Dus die hebben een nuttige functie. Maar zeg maar, al die beursbanken op dit moment die speculeren. en uiteindelijk uh, geld verdienen over de ruggen van de, van de, zeg maar, de belastingtaalsevens. heel snel nationaliseren. En welke zijn er in Nederland? Nou, in Nederland hebben we, we hebben in ieder geval de crisis gehad. Kijk, in Nederland zijn niet zoveel, de Nederlandse banken staan er goed voor. De Nederlandse banken, als je kijkt naar de cijfers, ook bij de stresstest... dat betekent de Nederlandse banken ook bij het omvallen van Griekenland geen gevaar lopen. Ja, die stresstest zegt niet zoveel, hè. Dexia kwam nou, ook nee, heel ook goed nou, uit de stresstest. Nee, maar los daarvan, als je kijkt naar de Nederlandse banken... Uh, die hebben uh, de afgelopen jaren in feite al hun schuldenpositie... Uh, naar Zuidelijke landen en Griekenland afgebouwd... En als Griekenland om zou vallen, uh, wat, wat niet gebeurt, dan Duitsland steunt het... dan betekent feitelijk gesproken dat de Nederlandse banken daar geen last van zullen hebben. Dus Robert Shapiro, dus een adviseur van het IMF, die klets me wel uit zijn nectars, die zegt dat de grootste banken, ook in Duitsland en dat ze Frankrijk, om gaan vallen... als de politici zo besluitloos blijven zoals ze een paar weken geleden waren. Ja, als econoom zou ik het ook zeggen, maar ik heb ook in de politiek gezeten. Ik weet op een bepaald moment, als het echt moeilijk wordt... dat de politici uiteindelijk zullen besluiten om in te grijpen in het enige wapen wat ze dan hebben en daar rept hij niet over in zijn, in, in zijn advies... en ook niet in zijn, in zijn kenbaar maken van zijn zorgen... is dat staten altijd kunnen besluiten om banken te nationaliseren. De Bank of op... England die zegt ook dat we voor de grootste crisis staan... sinds de jaren 30. Misschien wel voor de grootste crisis ooit. Die raaskalt ook maar wat dan? Ja, eh, over het algemeen is zo zie ik in, in, in toenemende mate de paniek zaaien. Het blijven spreken, het doemdenken... Wat uiteindelijk toe leidt dat je uh, krijgt wat je wil. Als je maar genoeg roept dat het slecht gaat, dan gaat het ook slecht. En daarom je zegt je u moet, het gaat goed. Je zou gewoon nu moeten proberen om, om stijker van de koppen te slaan. En mij, kijk, Ze zouden vrij snel simpel die rust uh, terugkeren. Als ze bij elkaar komen en zeggen nou de banken vallen niet om, dan, dan nationaliseren ze. Dan is ook weer de rust teruggekeurd in de Eurozone. En vermeerderd of vermindert het nationaliseren van banken het vertrouwen van beleggers? Uh, ik, ik word in ieder geval, als, als, als de bank genationaliseerd wordt, gewoon vertrouwen toenemen. Weet u zeker? Nou ja, we hebben het in 2008 en 2009 gezien, dus ik kles niet uit mijn nek. Ik heb gewoon gezien wat we het vleden gedaan hebben. In het vleden blijkt gewoon alle crisis. Er zijn analyses, economische analyses, diepgaande zijn er gedaan. Waaruit blijkt dat verreweg het goedkoopste is om een crisis te bestrijden, het goedkoopste. En het snelste is banken nationaliseren. Dat kunnen we dan tijdelijk doen. En dat is ook gebeurd. Maar dat zal de oplossing zijn. Tijdelijke nationalisatie van bankwezen. Tijdelijk, ja. We moeten niet terug naar de postgiro. Nee. <lacht> nee, nee, nee. Nee, 2008 hebben we gewoon tijdelijke nationalisaties gehad. En banken die wel langer uh, moeten blijven bij de staat... maar die blijven langer bij de staat. Maar dat is veel goedkoper. Nu, nu zijn we bezig met miljarden te pompen in bodeloze putten. En uiteindelijk betalen we het ook met z'n allen. Nou, laten we dan maar die banken die omdreigen te vallen... nationaliseren, tijdelijk bij de staat... En dan kunnen ze weer uh, rustig op een normale manier gaan groeien. Nou kan ik me voorstellen dat rijkere landen dat uh, voor elkaar kunnen krijgen, maar landen als Italië en Spanje dan? Ja, kijk, als je nou kijkt naar Italië bijvoorbeeld. Uh, Italië is een relatief grote economie, wordt gewoon slecht geleid, uh, wordt niet goed op de schatkist uh, gepast, maar in potentie en ook economisch gezien uh, is het gewoon een sterk land. Het grote probleem is dat uh, het zwarte circuit ligt erg hoog. Maar als ze dat zouden gaan aanpakken, dan is er in uh, Italië niets aan de hand. Het is een, een relatief, relatief uh, goed lopende economie. Alleen, ja, ze hebben er een van gemaakt, de politici. Dus ook, als je kijkt, economisch gezien, uh, kan uh, Italië vrij snel weer opstarten. Het probleem is eigenlijk Berlusconi. En Spanje? Nou ja, Spanje, daar hebben we binnenkort verkiezingen. En als je kijkt naar de peilingen, zal daar een, een rechtsregering winnen. Uh, en die rest van de regering heeft al aangekondigd uh, dat ze uiteindelijk alle afspraken zullen nakomen. Die uh, Zapatero dus gemaakt heeft, heeft. die zag, zag zijn verlies al aankomen. Ja, klopt. Maar goed, die, als je dan kijkt naar de cijfers die ik al van, van, van Spanje ziet... Uh, dan is het wel zo. Het grote probleem is nu niet zozeer de staatsschuld, uh, die ligt onder de 60%. Het grootste is het probleem is de werkloosheid die opgelopen is. Die komt door de bouwcrisis staan. En tegelijkertijd verwacht ik dat Spanje uiteindelijk met zijn economie de komende jaren weer kan groeien. Dus we kunnen eigenlijk gewoon rustig gaan slapen de komende weken? Ja, maar ja, ik zou rustig, zeker als slapen, maar wel aanpakken. Kijk, we moeten niet zo paniekeren doen, want dat werkt buitengewoon slecht uit. We zitten elkaar een beetje in een crisis aan te praten. En dat moet je dus niet doen. Je moet ook luchtig gaan kijken naar de cijfers. Je moet niet ontkennen dat er problemen zijn, maar dat de problemen gewoon nu snel aanpakken. Vermeend, optimist door in de kerst. Hartelijk dank. Dank je wel. Wie koopt mijn huis? Een vraag die huiseigenaren zich vaak stellen deze dagen. De woningmarkt zit op slot. Geen beweging in te krijgen. In Rozenburg, Zuid-Holland, staat een blok koopflats... waar de problemen van de koopmarkt uitvergroot samenkomen. Zeven van de 21 woningen staan te koop. Twee flats al twee jaar. Kort samengevat, de verkoper vraagt te veel, de koper wil te weinig sparen en klussen... en de banken geven te weinig hypotheek. Verslaggever Bert Molenaar. Praat met makelaar Rien Rovers... van makelaarskantoor Rodek. En met bewoners van de flats. Je passeert Rotterdam, Schiedam. En dan rij je door het botleggebied, door de Europoort. één gigantisch industrieterrein. Dan neem je de pont naar Rozenburg. En opeens sta je in een groen gebied op een eiland. Ik woon hier daar waar die, waar die rolluiken zitten. Ik spreek een meneer aan die bezig is de matten van zijn auto uit te kloppen. Ik weet zo'n zo'n schoon mens. Ja, ja, ja. Beetje wel, ja. Moet wel gebeuren. U, u, u klinkt wel een beetje Duits, klopt dat? Ja, dat, dat klopt. Ja. Woont u al lang in Nederlands? 35 jaar, ja. En woont u al lang hier? Hier, 26. Weet u nog voor welk geld u dat huis, dat vlekje, dat, dat gekocht ja. heeft? Ja, dat weet ik nog precies. Hulvers, hè? Dat was goed, dus 48.500 kosten kopen. 6.000, 27. 27.000 euro? Ja, ja, zoiets, ja. Nou, dat heeft u een goede zaak gedaan. Nou, uh, goede zaak gedaan. Ik heb ook veel zelf gemaakt. Hè. Kijk eens, ik heb uh, rollen voor, ik heb zonschermen achter. U heeft er geen last van? Dat ik heb er geen last van. Leeg staan? Nee, helemaal niet. Het, het haalt ook niet de waarde van uw pand aan beneden? Ja, toch. Die laatste tijd is het uh, ongeveer met, uh, goed met 10% gezakt, zeker. Weet je wat ik persoonlijk gedacht heb? Ik dacht, nou, zijn ze die tweede Maasvlakte aanbouwen. Ik dacht, dat ze daar misschien weer een beetje uh, in die buurt komen. Om, uh, ja, dat meer mensen hier komen wonen. Om, maar dat is niet zo. Die trekken allemaal naar Oostvoornen of Raukranje. Uh, Blijft u hier nog lang wonen? Ja, ik heb geen andere keus. U krijgt het niet verkocht? Ik denk dat het heel moeilijk zou worden. Ja. Heel moeilijk. Hier op de begane grond, ja. dat staat al maanden leeg. Nee, daar woont iemand. Ik heb naar de achterkant gekeken. Ja. Ik, ik zie het. Daar niks woont de Suriname, denk ik, als het goed is. Oh. Of die met die blauwe honda daar. Ja. Die woont daar. Ik wist wel dat die gekocht heb voor 138.000 of 140.000 heeft die 138 of 140.000 euro. Ja, ja. Ja. Dus, uh, ik heb naar binnen gekeken van achteren. Ja. het is totaal leeg. Leer. Kennen jullie hier elkaar eigenlijk wel, volgens mij niet, Nee, hè? Dat, is, dat gaat in en uit die laatste tijd hier. Niemand kent elkaar? Ik ken niemand. Ik wist, ik wist niet eens wie daar boven woont. Ik heb zo'n afspraak met Rien Rovers. En hij is verkopend makelaar van nummer 77. Een pand dat volgens mij al twee jaar te koop staat. U heeft het al een jaar of twee, denk ik, in de verkoop, Het Het staat haast twee jaar in de verkoop, ja. Maar de prijs die is dan ook nog eens een keertje heel belangrijk. 125 doe ik zomaar nog gooi? Nog duurder, hoger. 127.000 euro. En dat is voor dit appartement eigenlijk aan de hoge kant. Gezien de tijd die het nu is. Als u dit pand nou zou moeten verkopen... Dus even niet denken aan uw klant of aan de markt of aan de getallen. Aan u persoonlijk, u heeft dit pand nu in bezit. Ja. Krijg ik het mee voor een ton? Nee. Nee? Nee. Cash. Ja, ja, nee. maar. Kijk... 110. Ik zou, ik, zou mijn best 110, doen, hè? ik zou mijn best doen om het voor, uh, voor 110 los te kunnen krijgen. Deze mensen hebben het gekocht in de tijd dat de bomen tot in Nederland groeiden. En er is een tijd geweest dat als hier een appartement leeg stond, dan moest je gauw ja zeggen, want anders was het weg. En als je nou nagaat dat vlak voor de kredietcrisis, stond in heel Rozenburg in deze prijsklasse ongeveer 10 appartementen te koop. Niks. Dus als wij een appartement binnenkregen, dan was het een paar mensen bellen... die bij ons ingeschreven stonden en het was verkocht. Eigenlijk komt dat doordat uh, een starter op de woningmarkt... die heeft maar een beperkt budget. Nou, wat is het budget? Ja, in een prijs tussen de 100.000 120 en 120.000 euro... daar kom je hier dus eigenlijk al aan de bak, bij wijze van spreken. En dat is gevolg dat die prijzen van dit soort appartementen... zijn exorbitant gestegen. Normaal gesproken bij een normale hypotheek... waar moet je aan denken, maandlasten van 600, 700 euro netto? Nog niet eens. Vier, vijf nee. denk ik. Dus vandaar dat dit dan toch nog aantrekkelijk is. Waarom staan er dan toch nog zoveel van dit appartement te koop? Nou, ja, die vraag, ja, ja, vraag die, die de de vragen. Konten, Dat is goed, ja. Gewoon ja, omdat de banken niet meewerken. Met als gevolg dat een heleboel jonge luisteren soms denken van... ja, laat maar gaan. Het, het gaat allemaal toch niet meer, dus laat maar gaan. Durft u te zeggen waar banken 10, 15 jaar geleden te makkelijk waren... zijn ze nu te moeilijk? Nou, vroeger waren ze natuurlijk ook te makkelijk. Dat was, dat was waar, hè. Dus je, je stapte naar de bank toe... En dan uh, had je zo'n appartement gekocht als dit voor 120.000 euro. Nou, kosten kopen erbij. 132.000 euro moest je financieren. Een paar tientjes per maand had je een nieuwe keuken. Hè, want dat, uh, ja, dat financierde je gewoon mee. De banken gaven dat gewoon. Met als gevolg dat mensen die in die tijd zo'n soort appartement kochten... Uh, we verkopen nu net ook weer een appartement uh, voor, nee, voor 122.000 euro. wordt verkocht, maar die mensen hebben een hypotheek voor 140.000 euro. Nou, dus al hun spaarcentjes, dat schrapen ze overal vandaan... is dus alleen nog wel bij pa en ma, om dat appartement maar te kunnen verkopen. En dat het is die is goed voor? Voor 122, voor 122. je 18. Ja, 1000. ja, Ja, dat klopt. En die moet je gewoon neerleggen? Maar, ja, die moet je op dat moment... Kijk, als het onderpand weg is, wil de bank het geld hebben. Dus ja, dan moet je het hebben dan gewoon. Als je op een gegeven moment dit niet meer zou kunnen betalen... Door, om wat voor reden dan ook dan uh, is de ervaring, dan meestal doen ze ook niks meer aan het, aan het appartement. Het is een zootje en het, het ziet er niet uit allemaal. Dus zo'n appartement op de veiling, er is nog niet zo heel lang geleden... een appartement in dit portiek ook geveild. Ik denk dat het, uh, nou wat zal het opgebracht hebben, 75.000 euro. Nou ja, nou, als je dan de schuld hebt van, uh, van 140, waar haal je de geld vandaan. Nou, wat wordt er nou verkocht nog? Dat is of erg goedkoop, maar echt goedkoop. Nou, of Wat, wat is erg goedkoop? Wat nou, praat? bijvoorbeeld zo'n appartement als dit, 100.000 euro bijvoorbeeld... Dat verkoop je nog wel. Mijn bot van net, zeg maar. Bij wijze van spreken, ja, dan, dan verkoop je het. Want dan komt er een jonge of met, met twee rechterhanden handen... en ja, goed, die gaan het allemaal hartstikke mooi maken. Alleen, wat ook de ervaring is... een heleboel jonge lui hebben daar gewoon geen zin meer in. Ook dan nog eens een keertje. Voorheen was het zo, kon je verbouwingskosten makkelijk mee financieren. Oude rotkeuken erin. Nou, wat kost het, keuken? 10.000 euro. Toilet, zoveel. Financieren we gewoon mee. Nu zegt die bank, nou, als dat allemaal 20.000 euro zou kosten om het op te knappen... dan krijg je misschien uh, ja, 10.000 euro van ons en de rest moet je ophoesten. En dit spaargeld, dat is er niet. Volgende week meer over de huizenmarkt in Rozenburg. Excuse me. Yes. Look, we've been waiting here for about half an hour now. I mean, I gave the waiter our order. Oh, him, he's hopeless, isn't he? Yeah. Well, I I don't wish to complain, but when he does bring something, he's got it wrong. You think I don't know? I mean, you only have to eat here. We have to live with it. I I had to pay his fare all the way from Barcelona, but you can't get the staff, you see. It's a nightmare. It is hopeless. It is a nightmare, zo beklaagt John Cleese zich in de Britse serie Volte Tous tegenover de gasten over zijn opleg Manuel. Het gastheerschap in een restaurant is een kunst op zich. Dat vinden ze ook bij alle culinaire gidsen die vanaf komende maandag gaan verschijnen: de Gold Mio, de Lekker en de Michelin-gids. Gijsbert Bianchi is eigenaar van Restaurant Zuidzeeland in Amsterdam, zit bij mij. Goedemorgen, meneer Goedemorgen. Bianchi. Goedemorgen. Hebben u uitgenodigd omdat u iets weet van de horeca? Want u bent uh, min of meer de baas geweest uh, ja, ja. In, in, in Horeca-land, u was uh, voorzitter voor de sector restaurants. En daarmee vertegenwoordigt dus niet alleen de gastronomie. maar alle restaurants eigenlijk. U spreekt nu niet meer in die hoedanigheid. Nee. maar wel met kennis van zaken. Verwacht u grote verrassingen dit jaar? In <lacht> al die lijstjes? Wat de lijstjes betreft, ja, ik denk het wel. Ik denk ook dat we beloond worden. En ik denk, ik verwacht ook wel dat de Michelin. Uh, dat Nederland er weer op vooruit gaat. Nederland doet het al jaren goed in de top van de gastronomie. Uh, je hebt horeca en gastronomie. Hè? Daar heb ik misschien daar nog even over. Maar ik verwacht wel. Uh, ik hoop dat er een derde drie sterren bij komt. Maar ik denk dat er in elk geval twee sterrenrestaurants bij komen. En ik verwacht dat in de hoofdstad uh, ook een aantal restaurants... en ook echt kandidaat ook voor één ster... of misschien zelfs voor zich is een tweede ster. Bent u zenuwachtig? Ik zelf niet zo. Ik, ik, heb, ik ben beloond met mijn restaurant uh, met een Bip Gourmand. Die komt uh, 7 november al uit. Dus dan is de spanning is de druk van de ketel af. Heel belangrijk geworden, ook wel, naast de sterren. Je kunt het niet met elkaar vergelijken. Het, is ook een, het staat in de, uh, in de reguliere gids vermeld, maar er is ook nog een apart gidsje voor. Wat is het verschil? Uh, Bip Gourmand staat voor, uh, eigenlijk voor het dagmenu. Voor een, een, uh, een, een menu voor een schappelijke prijs, prijs-kwaliteit-prestatie. Uh, heel geliefd en het laatste jaar ook heel erg in opkomst. Hoe belangrijk is een goede notering? Uh, ja, is dat, is dat, uh, dat je zaak daar beter van gaat draaien... of moet je dag, dag en nacht dag beschikbaar zijn in de keuken? Uh, nou, er moet wel heel hard voor gewerkt worden. Dat wordt wel eens uh, onderschat. Het is niet vanzelfsprekend. Je, je moet uh, echt weten wat je doet en wat je niet doet. Uh, en het ook doorzetten en volhouden... Maar dat geldt, voor, denk ik, voor, dat geldt in de kunst ook. En dat geldt voor een heleboel cultuurvormen, denk ik, en kunstvormen. Uh, gastronomie is in deze, misschien valt ook een beetje in die richting op dat niveau. Uh, wordt het bijna een kunstvorm. Uh, en uh, je, moet er vooral, ja, je moet er heel hard voor knokken. Uh, dus als je hem ook kwijtraakt, dan doet het ook wel heel erg zeer. En hoe belangrijk is dan de ambiance, de sfeer in zo'n restaurant? De manier waarop je bediend wordt, waarop de kelner, de ober je tegemoet treedt? Heel belangrijk. Dus, zoals hier eigenlijk, het zet bepaalde toon. Je wordt hier heel gasvrij ontvangen, moet ik zeggen. Oh, uh, ja, erg leuk. Voor het eerst? Ja. Eerste. Uh, de koffie is best lekker, kan beter. Automater. Uh, uh, ja, maar uh, nee, het is, het is veel belangrijker geworden nog dan vroeger. Dus, vroeger was, wilde je, had je nog wel knappe koppen in het vak en die heb je nog. En dan was je vooral, en sommige koks waren misschien ook zelfs architect meer. Uh, tegenwoordig is gezelligheid en toegankelijkheid... Uh, behalve dat je natuurlijk kwaliteit moet leveren... is gezelligheid en dus die totaliteit is belangrijker geworden. Je hebt een mooie stem, een prachtige stem. Oh, dank u wel. Uh, Misschien moet ik uh, ook uh, de radio gaan werken. Uh, een donker, dat zou zeker kunnen, een donkere stem. En uh, het lijkt me dat je daar sowieso als klant al heel rustig van wordt... en denkt van het eten moet hier ook goed zijn. Ik moet zeggen, hartenwinnen gaat, ons goed af, gaat me goed af. Hoort uh, hoort ook echt bij. In Nederland, uh, zegt u, wordt er steeds beter gekookt. Nou kan je inderdaad heel goed buiten de deur eten... maar er is ook heel veel kritiek op ja. de bediening. Ik las laatst een groot artikel in NRC Next. Het uh, riep ook veel reacties van lezers op. Zijn wij een beetje goed in gastvrijheid in Nederland... of hebben ze gelijk bij NRC Next? Ik vond het artikel waar nu naar verwijst. Uh, ik wil niet te diep op ingaan. Het was een onafhankelijk bureau... Ik, ik, uh, ik weet niet in hoeverre die meneer zijn eigen bureaus te promoten. Zo, van, er is nog veel werk in de winkel. Zo, dan kan ik, veel werken, uh, kan ik veel adviezen geven overal en consulten. Uh, maar klopt... Er valt nog, er ligt nog, we kunnen nog een stuk beter. En ik vind ook dat op, op sommige, in sommige bedrijven dat ook echt bar en boos is. Maar ik vind wel dat we vooruit gaan boeken. Er wordt alleen maar gekeken naar de hardware. Er wordt niet gekeken naar de software. En de software is dan de bediening. De mensen die uh, iets brengen. En dan moet je weer bij een ander gaan bestellen. En ja. een derde heeft er een apparaatje. En een vierde, uh, die bezorgt het van de keuken tot aan de balie. En je wordt er gek van als klant. Ja, we proberen ook efficiënt te worden. Ook wij moeten op onze kosten, ons huisartboekje letten natuurlijk. Uh, maar het mag niet de kosten gaan van de beleving. En dat gebeurt denk ik ook nog wel eens. Je uh, moet, moet wel onderscheid maken tussen horeca en gastronomie, vind ik. Ik zit vooral voor de gastronomie. Uh, hier, en daar wil ik me ook graag mee identificeren, met mijn eigen restaurant. Uh, en daar is toch wel de passie en de liefde, en het ambacht staat toch wel centraal. Ook als je werkt in een restaurant, als, als, als, als een soort bijbaantje, er zijn veel mensen die dat doen, hè? Ja. In een studententijd. Maar ja, ook bij mij. Ik uh, moet zeggen, dat zijn wel de, de leukste studenten natuurlijk. Nee, maar die staan er ook... Sommige studenten staan gewoon voor daar voor een zakgeld... of uh, hè, om uh, wat bij te verdienen. Uh, niet, denk ik niet in de gastronomie. Red je ook niet. Je moet daar... Je kan niet even inspringen en meelopen. Je moet opgeleid worden. Je moet, dat, duurt, dat duurt een tijdje. Maar tijd als keer. je kijkt naar het buitenland... dan word je bediend door mensen die jarenlange ervaring hebben. Ja, ja dat is in Nederland... Die van de hoed aan de rand weten. Ja, wij vinden dat toch... Uh, daar is nog echt met trots werk je voor een bedrijf? Dan word ik met passie verteld ja. over wat ze te eten, ja. eten hebben. En, en dat dan gaat het van vader op zoon. Dus, of uh, het, is, het, is, het is, Ja, dan kom je. Ff, ja, dat is, dat is, bij ons. Dat, dat hebben wij niet. Hoe we zijn in Nederlanders. Hoe zijn dan? Jij ja, denkt dat dat gewoon ook de Hollanders een beetje zijn. En dat we ook dat, dat dienstbare... Uh, dat dat niet in onze gene hemel zit. Dus nee, nee. Maar. Als u gesprekken voert met aankomende. Hoe noemt u ze? Obers, serveersters. Ja, ja. Let u dan op de glimlach? Ja, onmiddellijk. Je ziet de eerste paar seconden al. Hè. Dus ik geloof dat je, dat noem je het pre-intellectuele moment. Dan weet je het vaak al. Uh, maar je kan natuurlijk een heel veel bijschaven. En, uh, en aanmoedigen vooral. En dat ze ook die avond daar ook echt voor de gast staan. En niet alleen voor zichzelf. Het verschil tussen de horeca en de, en de gastronomie... Dat uh, zie ik niet echt terug in de prijs. Want de eetcafés zijn vergeleken bij buitenlandse cafés ongelooflijk duur. Ja, ja ik, uh, dat, is, dat heeft denk ik ook met Nederland te maken. Daarom is Nederland is de overheid ook zo rijk relatief. Ook al vinden ze dat zelf niet. Uh, er zit, er gaat, uh, ik geloof dat van elke 100 euro, even grofweg, dat weet men de gast niet... gaat 35 of 40 euro gaat op aan personeel. Ja, dus dat is en, de buitenlicht. En dan dat wordt er vaak lager. gezegd door een restaurateur: dat moet verdiend worden op de wijn of op de drank. Ja, dat, was, dat is de oude vuistregel. Dat zou ik niet adviseren als restaurateur omdat uh, 60% van de omzet, of 65% in de gastronomie dan, is food, hè, is eten. En de rest is drank, of wijn. Uh, dus als je uh, alleen maar marge zou pakken op de wijnen... dan, dan pak je op het leeuwendeel dus uh, niets. Dat is niet goed, dan red je nee. niet. Krijg ik bij u gewoon een kan water als ik binnenkom? En wij vragen altijd of u ijswater of mineraalwater wil. Kijk, een positieve ontwikkeling. Want er wordt ongelooflijk veel geld gevraagd voor water uit West-Siberië. Ja. Mee eens. En ik vind ook. Ik, ik, ik, ik, ik, ik vind zelf mineraalwater ook lekker. Maar ik vind wel. De, de, de gas bepaalt wat hij drinkt. Dus ook ja, niet de restaurateur. Het segment heeft uh, heel moeilijke jaren achter de rug. Meerdere zaken zijn over de kop gegaan. Ja. Wat kan je doen om dat te voorkomen? Om te overleven? Nou, ik heb zelf ook op het donder gekregen. En ook, dat is niet alleen een crisis geweest overigens... ook gewoon een stukje management. Want we hebben het misschien ook jarenlang uh, te makkelijk gehad een beetje. En dan ging het er vanzelfsprekend allemaal. Dus ook ik zelf heb vooral dingen niet goed gedaan. Uh, maar het leuke is, als je duw ook weer ondernemer wordt... en je, gaat, je, je past je huis aan... dan gaat het eigenlijk alweer heel snel heel goed. Dus het is ook een beetje uh, de tering naar de neering zetten... en op een gegeven moment gewoon zeggen... oké, okay, nu gaan we het anders doen en we gaan het beter doen. En werkt u dan met invalkrachten? Of? Precies, je moet natuurlijk. Wat doe je dat mee? Ik doe zelf boodschappen. Ik, doe, ik, ik werk meer met flexkrachten. Uh, dus dat zijn ook uh, ZZP'ers bijvoorbeeld. Hè? Dat, die bestaan al in de journalistiek en andere IT-wereld bestaan die al veel langer. Ook... ZZP'ers bij, bij ja, restaurants? In, in de, de gastenmissie zie je dat steeds meer komen. Uh, in plaats van uitzendkrachten dus, uh, uh, lenen mensen zichzelf uh, uh, uit. Via hun eigen bedrijfje. En die moeten dan wel goed zijn natuurlijk. Ja, want anders kan je jezelf ook niet uh, verkopen als zodanig. Dus die menukaart moet je wel kennen. Ja, en je moet het vak kennen en je moet de kennis hebben. Pas volgend jaar gaan de mensen de crisis echt in de portemonnee vo uh, voelen, wordt gezegd. Hè, want dan gaan die bezuinigingen doorwerken. En naar het eten gaan dat is natuurlijk een post waar de mensen het eerst op gaan bezuinigen. Gaat dat restaurants de kop kosten? Niet de kop kosten, maar je krijgt wel een sanering. Uh, en nogmaals, ik ben zelf ook een tijd lang kwetsbaar geweest... en je blijft in ons vak, hoor. Des te meer liefde voor het vak en voor het product... en ook liefde voor de gast, des te moeilijker wordt het om geld te verdienen. Uh, dus je moet iets meer liefde voor de winst hebben. Maar ook liefde voor de gast behouden. Ja. ja. ja dat uh, wil nog wel eens een keer met elkaar een tegenspraak zijn... in sommige ja. restaurants. Maar u doet goede zaken... Gijsbert Bianchi. Inmiddels wel, ja. Van restaurant Zuid-Zeeland in Amsterdam. Hartelijk dank. Graag gedaan. Wat heeft de Occupy-beweging met reclame te maken? En wat moeten we aan met de minister van Volksgezondheid, die nauwe banden heeft met de tabakslobby. Na de hoofdpunt van het nieuws met Roel Megens. Radio 1, het NOS Journaal. Op de Portugese luchthaven Faro is een deel van het dak ingestort. Het is erg slecht weer in Zuid-Portugal... en tijdens een zware regenbui ontstond een mini-tornado... die het dak voor een deel vernielde. Daarbij zouden vijf mensen in de vertrek al licht gewond zijn geraakt. Vanwege het slechte weer is al het vliegverkeer van en naar Faro stilgelegd. Oud-politicus André Rauvoet wordt voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland. Wordt bij de brancheorganisatie de opvolger van Hans Wiegel. Rauvoet is oud-minister en zat jarenlang voor de ChristenUnie in de Tweede Kamer. In april stapte hij uit de politiek.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 En in de duinen bij Den Helder zijn verschillende amateurarcheologen betrapt en beboet omdat ze op verboden terrein aan het graven waren. Het landschap Noord-Holland houdt extra toezicht sinds bekend werd dat de stoffelijke resten van een Engelse militair waren gevonden. De Engelsman was in 1799 gesneuveld tijdens een expeditie tegen het door de Fransen bezette Nederland. En waarschijnlijk liggen er meer overblijfselen en dat trekt amateurarcheologen aan. Het zijn de hoofdpunten uit het nieuws. ANWB-verkeersinformatie. Op de A50, Apeldoorn richting Zwolle, heeft een vrachtwagen eerder een lading plastic flessen verloren. Dat moet nu worden opgeruimd. Tussen Apeldoorn en Eep is on intussen een file van 7 kilometer ontstaan. De linker rijstrook is daar afgesloten. Op de A58, Tilburg richting Breda, daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Tussen Geelze en Ulfhout staat 6 kilometer file. De rechter rijstrook is daar dicht... En daardoor loopt het ook vast op de A 27, gorkum richting Breda, tussen Breda en knopend Sint Annabos 2 kilometer, dit is de gidspunt fm met Felix Burder. De wereldontvanger Willem van der Noot, je gaat zo ongeveer naar het andere eind van de wereld, 13.000 kilometer hier vandaan naar de Falklands, de Falklandeilanden. Ja, het is bijna 30 jaar geleden dat de Argentijnse groenten een invasie op touw zette... om die Britse Falklandeilanden in te nemen, maar de Argentijnen hadden niet zo slim, eh, niet gerekend op die Iron Lady, Margaret Thatcher. I must tell the vertellen dat de Falkland Islands en their dependencies remain British territory. Yeah, yeah. No aggression and no invasion can alter that simple fact. Yeah, yeah. De Falklands zijn Brits grondgebied. En aan dat simpele feit kan een invasie niets veranderen. Al dus toenmalig premier Thatcher. Nou, zij stuurde de, de Britse vloot. En ze maakte korte metten met die Argentijnse invasie. En dat bloedige conflict. Dat is nu bijna drie decennia geleden. Maar die spanningen lopen alweer een tijdje op. En dat heeft onder andere te maken met olie. Want er is olie gevonden daar. Ja, in de wateren ten noorden van de Falklands. Daar zou veel olie in de bodem zitten. Er zijn ook verschillende oliebedrijven bezig met uh, proefboringen. Sommige hebben succes. Het uh, Britse bedrijf Rockhopper meldde vorige maand dat ze denken een olievoorraad hebben aangeboord van 350 miljoen vaten. Ja, en hoe meer olie daar wordt gevonden daar bij die Falklands, hoe begeriger de Argentijnen weer naar die eilanden kijken. Want die Argentijnen beschouwen die eilanden nog steeds als Argentijnse bodem? Absoluut ja. En uh, volgens, de, volgens de Argentijnse geschiedenisboeken zijn het de Britten geweest... die de Argentijnen van de eilanden hebben weggejaagd in het midden van de 19e eeuw. En de mensen die daar nu wonen, die zijn volgens de Argentijnen illegale bewoners. Nou, volgens de journalist Santiago O'Donnell zijn de Islas Malvinas een belangrijk patriotisch symbool in Argentinië. Clearly, it's one of the most sentimental issues in the country. Less than a generation ago, uh, people died there, and it's very hard in Argentina to say that you don't care about Malvinas or not to pay attention to them. Ja, het is nog niet één generatie geleden dat daar mensen zijn gesneuveld. Hè? Aan Argentijnse zijde meer dan 600. En dat is een kwestie die zeer gevoelig ligt. En het is in Argentinië ook erg moeilijk om te zeggen... dat die eilanden je niet zoveel kunnen schelen... of dat je er geen aandacht aan besteedt. Als de, al dus deze Argentijnse journalist Santiago O'Donnell. En die oorlog is dus bijna één generatie geleden. Leven die sentimenten ook alweer onder jongeren in Argentinië? Nou, dat, er is nogal wat, wat sentiment ja, rond die Malvinas en het verlies ervan. En het wordt ook springlevend gehouden. Er zijn op school verplichte lessen. Die zijn Helemaal gewijd aan de, de Argentijnse versie van de geschiedenis over de eilanden. Zoals op het Heilig Hart College in Buenos Aires. Uh, daar wordt de jongeren geleerd dat de invasie van die, van die eilanden in 1982 in feite een herovering was. Será nuestra responsabilidad como ciudadanos, como Argentinos. Deze lerares die vertelt haar leerlingen dat zij de plicht hebben als Argentijnse burgers om het recht te blijven opeisen van hun eilanden. Ja, en de les wordt afgesloten met het herdenken van de gesneuvelde militairen en het zingen van de Mars van de Malvina's. We gaan de Mars van no de Malvina's. Zij zingen van geen land wordt meer gehouden in ons hele vaderland. En dat zingen die scholieren over de eilanden ja, die Argentinië zo graag weer wil inleiden. En staat dat dan ook weer op de politieke agenda daar? En zeker, want het is een, een stokpaardje van de Argentijnse president uh, Christina Kirchner. En zij wil uh, onderhandelen met de Britten over de eilanden. Daar heeft ze al jaren op gehamerd en dat blijft ze ook doen. Maar Londen die heeft de, neur, de deur eigenlijk voor haar neus dichtgeslagen. Premier Cameron die zei uh, afgelopen zomer dat er over de soevereiniteit van de Falklands absoluut geen discussie mogelijk is. Er wordt niet... Niet over onderhandeld. Punt uit. En daar was president Cristina Kirchner niet zo blij mee. El primer ministro del Reino Unido sostuvo en lo que la Cancillería ha definido como un gesto de arrogancia y yo lo defino como un gesto de mediocridad y casi de estupidez. Beetje dom. <laughs> Beetje dom, ja, ja, inderdaad. Dat was Kirchner over Cameron. Dom, middelmatig en arrogant en zijn land, Groot-Brittannië, ook nog eens een, een onbehouden koloniale macht noemen. Nou, ze beloofden, zij beloofden er alles aan te doen om de eilanden terug te krijgen. Zij het op een vreedzame manier. Via de Verenigde Naties bijvoorbeeld. Want beide landen eh, zijn door de VN verzocht om rond de tafel te gaan zitten, om hierover te praten. En dit weekend is Kirchner herkozen als president en haar beleid over de Malvina's. Dat zal ze vast wel voortzetten. En wat willen de bewoners van de Falklands of de Malvina's eigenlijk zelf? Ja, dat, dat zijn er 3000. En dat, dat zijn, ja, die voelen zich op en top Brits. Ja, het zijn Britse afstammelingen. Mike Sommers van de Eilandraad is daar een voorbeeld van en hij ziet een, een discussie... over de soevereiniteit van de Falklands helemaal niet zitten. What de Argentines want to do is enter into a discussion that ends with them getting sovereignty over the Falklands, and that's that's not a not a game that we're prepared to play. What what the real agenda is here is that Argentina wants to be the colonist. Ja, Mike Sommers is niet van plan om het spel van de Argentijnen mee te spelen. Hij zegt de echte agenda is dat Argentinië voor kolonisator wil spelen. En ja, voor veel Falklanders is het ook een nachtmerrie als hun eilanden Argentijn zouden worden. Een nieuw wapengekletter rond de Falklands is dat uitgesloten? Het niet helemaal er is vorige maand een rapport verschenen... van vier voormalige Britse uh, bevelhebbers. Uh, en ze waarschuwden voor dat, dat die vreedzame houding... die Argentinië nu aanneemt... geen enkele garantie is voor de toekomst. Zeker niet als die olieproductie straks uh, echt, echt op gang komt. En aan de andere kant... Uh, Argentinië... Heeft nu nog niet, zo, of heeft nu niet de, de militaire middelen om een, uh, om een invasie uh, uh, op te zetten? Wat ze nu vooral doen, de Argentijnen, is een beetje treiteren. Dus als er Britse schepen door Argentijnse wateren willen varen. dan hebben ze sinds kort een speciale vergunning nodig. Dus er zijn wel oplopende spanningen. maar een echt kruidvat, dat zijn die Falklands nog niet. Willem van der Noot, dankjewel. Graag tot donderdag. Hey, er is Amy. of naar Amy Winehouse, Back to Black, van een gelijknamige CD. U herkent deze muziek, dat is Zembla. Minister Edith Schippers van Volksgezondheid is de minister van het Bak. Dat stelde Zembla vrijdag. En dat is volgens Sembla terug te zien in het beleid. Het rookverbod voor kleine horeca werd opgeheven, anti-rookcampagnes werden gestopt... en medische hulp bij het stoppen met roken wordt niet meer vergoed. Ik ga erover praten met Lea Bouwmeester, is Tweede Kamerlid voor de PvdA, zit in de trein. En Henk Vergerven, SP Tweede Kamerlid, zit in een studio in Den Haag. Goedemorgen allebei. Goedemorgen. Goedemorgen. De minister wordt beïnvloed door de tabaksindustrie, stelt Sembla. Is dat een juiste conclusie, meneer Vergerven? Ja, ik denk dat dat uh, zeker zo is. Uh, kijk, Sembler maakt duidelijk dat er, uh, ondanks het feit dat minister Schippers uh, minister is, dat er nog steeds banden zijn tussen de tabaksindustrie en haar, uh, en haar ministerie. Ja, en eigenlijk is dat natuurlijk uh, onacceptabel voor een minister van Volksgezondheid. Kijk, als je de tabaksverslaving wil bestrijden, dat is net als met malaria, dan nodig je ook niet de mug uit om uh, de malaria te bestrijden. Ja, ik weet niet of die vergelijking helemaal uh, opgaat, want die mug uitnodigen, dat lijkt me Ja, dat is wel dat ingewikkeld. Als, dat is, nou ja, het komt erop neer dat je kunt toch niet van de tabaksindustrie verwachten dat zij, uh, laten zeggen langskomen om uh, het, het, het, het roken te stoppen. Nee, ik, dus dat, hem al, hoor, he, ik begrijp hem al U begrijpt hem. Mevrouw Bouwmeester, gaat u ook zo ver in uw conclusie? Ja, ik ben het er helemaal mee eens. Het is heel duidelijk geworden dat dit echt weer de minister is van vrijheid, blijheid en een heel klein beetje gezondheid. Want op het moment dat de ambtenaren van het ministerie van Volksgezondheid werkbezoeken gaan afleggen in de sigarettenfabriek, die hebben maar één doel, zoveel mogelijk mensen aan het roken helpen, dan gaat er iets heel erg mis in dit land. En ik heb ook meteen een mondelingen vragen aangemeld voor morgen, dus ik ga de minister daar meteen op vragen. Dit kan echt niet. Dat de minister en de ambtenaren zich laten informeren door de tabaksindustrie, is er eigenlijk niks mis mee? Kijk, op zich informeren is prima. Iedereen mag de minister een brief sturen en dan moet de minister ook netjes op antwoorden. Alleen als ambtenaren op werkbezoek gaan in een tabaksfabriek, gaat dat veel te ver. Op het moment dat de banden tussen een ministerie dat zich moet buigen over volksgezondheid. Zulke innige banden heeft met de tabaksindustrie, gaat dat niet goed. Die signalen krijgen we ook over de uh, alcohollobby. lobby. Dat gaat gewoon veel te ver. Uh, dus wat wij, willen wij nu? Uh, ten eerste dat die banden niet zo innig zijn. En ten tweede, wij willen dat transparant wordt wat het contact tussen de minister, tussen ambtenaren en de lobbyisten van, uh, nou in dit geval, tabak zijn dan is het open en eerlijk en kunnen wij ook zien... dat beleid op stand komt op welke manier. Meneer Vergever, dan... gaat u morgenmiddag ook vragen stellen aan de minister? Uh, zeker. Uh, wij, wij gaan ook uh, zeker vragen stellen. En uh, wat van belang is dat Nederland heeft de richtlijnen... van de Wereldgezondheidsorganisatie uh, onderschreven. Hè? En, en die richtlijnen die geven aan dat er eigenlijk geen banden moeten zijn tussen uh, een ministerie en de tabakslobby. Dat dat zeer ongezond is. En uh, kijk, de informatie over tabak uh, is, is bekend. Ik bedoel, het is al vanaf de jaren zestig in de vorige eeuw duidelijk... dat roken dodelijk is. Ook het roken is vanaf de jaren tachtig duidelijk. Dus uh, alles moet erop gericht zijn om dat roken zoveel mogelijk uh, terug te dringen. En daar heb je de tabaksindustrie echt niet voor nodig om dat uh, aan te tonen. En wat ik ook belangrijk vind is... Of er, eh, hoe zijn nou die contacten van de ambtenaren en de minister met de tabaksindustrie? En of er ook nog bepaalde belangen spelen. Dus gewoon eh, of ze aandelen hebben, ambtenaren of wat dan ook. Eh, alles moet maar boven tafel komen. Want er mag op geen enkele manier ook sprake zijn van eh, belangenverstrengeling tussen de ambtenarij en de tabaksindustrie. Dus u, ook u eist transparantie? Uh, ja, duidelijkheid, uh, dus uh, openheid, Zelfde, maar, eigenlijk, ja, maar eigenlijk ook geen contact. Dat is echt niet nodig. Dat, uh, de, we hebben genoeg feiten over de gevolgen van uh, het gebruik van tabak. En dat moet gewoon ontmoedigd worden. En dat beleid om dat vorm te geven, dat zegt ook de Wereldgezondheidsorganisatie. Daar moet je geen contacten leggen met de tabaksindustrie. Maar gewoon alles op alles zetten om uh, die verslaving uh, terug te dringen. Geen contact, zegt u. Mevrouw Bouwmeester zegt dat contact moet niet zo innig moet zijn. Mevrouw Bouwmeester... Nou, kijk, het is natuurlijk wel zo dat uh, iedereen heeft op vrije meningsuiting uh, en lobbyen, hè, dat gaan we allemaal niet verbieden. Maar er moeten grenzen aan zijn. Dus een brief sturen, prima, maar daar blijft het bij. En het kan absoluut dus niet zo zijn dat alle adviezen van het RIVM, een Rijksinstituut voor Volksgezondheid, opzij worden gezet. Omdat de tabakslobby een beter rapport heeft. Dat is wat er nu aan de hand is. Dus één, strikte regels. Meer dan een brief is niet nodig. Um, en twee openbaar maken welke informatie het ministerie bereikt. Want dan kunnen wij als Kamerleden ook goed ons werk doen. En nu zegt de minister in de Tweede Kamer... ik ken die lui helemaal niet, terwijl ze ze wel kent, dat is aangetoond... en daarbij haar ambtenaren graag op werkbezoek in een sigarettenfabriek. Dus ja. de ambtenaren van gezondheid. Weet u, nou. weet u beide al of u morgen die vragen kunt stellen aan de minister? Nou ja, dat is uh, afwachten, dat is altijd... En ik een heb top... gehoord dat ik de eerste ben, dus, dus okay. ik, ik neem aan dat het dan helemaal nou. goed komt. Maar dus ze komt naar de Kamer. De gerven... Ja, ja het, komt zo, het komt sowieso aan bod. Het komt sowieso aan bod, mondeling, uh, dan wel schriftelijk, dan wel in een volgend debat. Ik denk dat het ook nog belangrijk is om te kijken naar of er geen sprake is van dood door schuld uh, bij mevrouw Schippers. Omdat uh, onderzoek ook uitwijst dat het stoppen van het vergoeden van medicijnen tegen het roken, het stoppen van die massamediale campagnes, dat dat 600 doden oplevert de komende tien jaar. En als dat echt zo is, eh, als dat, eh, dat wordt het onderzoek eh, wordt dat gesteld, ja, dan zou je kunnen zeggen is hier niet sprake van dood door schuld door het beleid wat de minister voert. Dat is eerder gezegd, hè, dood door schuld. Dat is eh, gezegd bijvoorbeeld eh, door eh, Stivoro, die dat ook eh, laten we zeggen vorige week heeft eh, gesteld. En ik vind dat ook een terechte vraag. Als zonneklaar is dat eh, dus medicijnen effect hebben, eh, dat dan het aantal verslavingen afneemt, als die campagnes effect hebben. Dan, uh, dan kun je niet zomaar, en die zijn nu ingevoerd, hè, die waren er. Ja. Uh, dat was staand beleid. Als daaruit blijkt dat dat doden voorkomt en je stopt dat dan... dat legt wel een enorme verantwoordelijkheid ook bij het, het minister en uh, het ministerie. En daar zal ik ze ook op bevragen. Volgens mij is er een tijd geleden al woest over geworden over dood door schuld. Dat uh, zou best kunnen, maar uh, dat, uh, het gaat mij om de feiten. En de feiten die spreken voor zich. Uh, roken is dodelijk. Dit, uh, het beleid wat zij voert, uh, het uh, eigenlijk het weer uh, mogelijk maken dat er uh, meer gerookt wordt. Het eerder stimuleren dan ontmoedigen. Ja, dat vraagt ja, dat toch om scherpe vraagstellingen. Ik snap heel goed dat u meer onderzoek wil, maar we weten het al. We weten dat het beleid van deze minister... Uh, meer ongezondheid, meer ziektekosten, meer ziektelast en ook meer doden gaat veroorzaken. Dat weten we al, de minister weet het ook, maar het interesseert er niet heel veel. Dus ik denk dat het sterker is als wij niet nog meer onderzoeken gaan vragen, want we weten het al. Uh, maar samen een feit maken in de Tweede Kamer uh, om te kijken op welke manier we nou verder gaan met tabaksontmoediging. Dat zou wel bijzonder zijn, de, bij de PvdA en de SP op één nou, lijn in gisteren. de Tweede ja. Kamer. Nou, ik wij denk dat... Ja. Ik kan altijd heel goed samenwerken met meneer Van Ger van de NT. Ja. En zeker ook als het gaat om het begin jeugd uh, tegen roken. Kijk, nou. Dat neemt ook weer heel erg toe. Dat lijkt me eigenlijk een stukje effectiever. Heel maar ik even afwachten dat meneer, het morgen allemaal opleveren. Als ik nog vergeven. even mag, ik pleit niet voor meer onderzoek... maar voor het in het pakket houden van de medicijnen tegen het roken... en voor het in stand houden van de campagnes tegen het roken. En dat heeft de minister afgeschaft. En daar pleit ik voor. Niet voor meer onderzoek, want oh, dat is wel oké. duidelijk. Maar dan ik, kunnen we mooi samen... Dus we kunnen samen optrekken. Zeker. En misschien gaat de minister uiteindelijk wel mee. Uh, en als ze niet meegaat, ze... dan moet ze weg? Dan uh, ja, Nou, ik heb sowieso liever een ander kabinet. <lacht> uh, dat uh, nee. zal u niet verbazen. Ja. Maar ook op dit punt, kijk, dit kan gewoon niet. Kijk, zij is een minister van Volksgezondheid. En kijk, als er één ding vaststaat, dan is het dat uh, roken de gezondheid schaadt. Daar is iedereen het over eens. En dat zou dus een, een speerpunt van beleid moeten zijn... En niet, uh, wat zij nu doet, uh, de gevolgen een beetje wegmoffelen... en onder het mom van betutteling uh, alles maar zijn gang laten gaan. Mevrouw met, Bouwmeester, waar bent u gevolgen. op dit moment? Ik uh, ben op dit moment bijna bij Zwolle. En ik heb hele aardige mensen in de trein zitten... die voorkomen dat er allerlei gillende kinderen binnenkomen. <laughs> en ik ga op werkbezoek bij Sportstad Heerenveen. Dus dat is heel gezond. Daar zouden die ambtenaren van beter heen kunnen gaan... dan het Fiegerittencubriekswankt. Goeie oververgen. tip. Henk van Gerven van de SP en Leo Bouwmeester van de PvdA. Hartelijk dank. Wij wachten morgen af hoe die mondelingenvragen... precies gaan uitpakken en of het woord de, de, de samenstelling van woorden... dood door schuld ook nog valt. Ik ben wel benieuwd naar. Zeker. De, gids. de afgelopen weken zijn er in de hele wereld... Nou, ik noem wat namen. De Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Italië, Duitsland, Australië, Nieuw-Zeeland, Zuid-Korea, Filipijnen, Hongkong, Griekenland, Spanje, Portugal, Nederland. Demonstraties gehouden onder de naam Occupy. Er is al veel gezegd en geschreven over deze Occupy-beweging. Maar dat Occupy een directe link heeft met de reclamewereld, dat hoor je niet gauw. Reclameman Charles Bormans, goedemorgen. Goedemorgen Felix. Hoe zit dat? Nou, die, die, die relatie tussen <coughs> Occupy-beweging en uh, reclame is evident. De Occupy-beweging is namelijk feitelijk een initiatief... van de Adbusters Media Foundation. Dat is een Canadese non-profit pro-milieu-organisatie... Uh, non uh, pro die zich eigenlijk weerstelt tegen het doorgeslagen consumentisme... feitelijk uh, het consuminderen wil bevorderen. Is het dan een reclamebureau? Je zou het haast wel zeggen, de Adbusters Media Foundation. Uh, uh, maar in het woord Adbusters zit het woord to bust... wat zoveel betekent als kapotmaken, breken... En eigenlijk is die AdBusters uh, Ad Media Foundation is... Tegen reclame. Uh, het verwijt namelijk reclame een centrale rol te spelen in het uh, creëren en handhaven van uh, de consumentencultuur. En dat wil zeggen een cultuur waar het puur om het consumeren gaat. Waar de mensen dus hun status uh, verkrijgen op basis van de producten en merken die ze kopen. En daar wil deze Adbusters Media Foundation zich tegen verzetten. En het verzet zich ook. Is dat dan de eerste keer dat die Adbusters zo'n actie op tafel zet? Nee, die club bestaat al sinds 1989. En uh, die zijn ook in die afgelopen jaren zijn ze ook heel actief geweest. Ze hebben onder andere de Buy Nothing Day. Kunnen we even laten horen. We are the most vacuum consumers in the world. Een world that could die because de the way we North Americans live. Give it a rest. November 26 is Buy Nothing Day. Dus op 26 november in Noord-Amerika niks kopen. 25 november in Noord-Amerika, 26 november wereldwijd... is dus een oproep van deze organisatie om eens een dagje helemaal niks te kopen. Hetzelfde is de Turn-off Week. Daar hebben we volgens mij ook een fragmentje Heel van. Goed geïnformeerd, is she? Yours the networks? Take back your children. Turn off the TV. Gewoon de televisie een weekje ja, uitzetten? een weekje die tv uitzetten. De Screen Free Week wordt het ook wel genoemd. Daarnaast hebben ze ook nog de Digital Detox Week. En de Slow Down Week. Het gaat er allemaal om, om minder eigenlijk uh, te consumeren. De manier van werken lijkt wel erg op die van reclamemakers natuurlijk. Ja, hè? dat hebben ze heel goed gedaan. We noemen dat dan ook dat het, de manier van werken erg reclamisch is. Uh, ze maken ook vooral gebruik van Culture Jamming. En wat is dat nou weer? Dat is een... Uh, uh, ja, een manier waarop je in feite parodieën maakt op allerlei reclameuitingen. Het, jamming betekent door elkaar gooien. En uh, ze gebruiken daar ook het fenomeen subvertising van. Daar zit ook weer het woordje advertising in. En het is in feite een soort satirische parodie uh, die gemaakt wordt op, op reclames van grote merken als Volvo en Shell en Chevron en McDonald's. Ze hadden bijvoorbeeld in New York een grote McDonald's billboards met daarop de tekst You have about a thousand taste buds use them all. Je hebt een Iets van 10.000 10 uh, smaakpapillen uh, uh, of zo in je mond. Gebruik ze allemaal. En zij hebben daar dan weer van gemaakt. You have about 10.000 taste buds. Kill them all. By eating, dus, zo'n McDonald's uh, hamburger. En hoe denkt dat bedrijfsleven dan over deze Occupy-beweging? Ja, dat is, die, jou, in feite hoe je het bedrijfsleven er niet zo onder, ik, uh, over. Uh, de, uh, het is niet helemaal duidelijk. Misschien is het ook wel dat ze zich toch een beetje zich in een soort angstig stilzwijgen uh, uh, uh, uh, hullen. Uh, duidelijk. Uitzondering is het ijsmerk Ben Jerry's, een dochter van, van Unilever. Die hebben een grote advertentie geplaatst in de Amerikaanse media... waarin ze steun betuigen aan de, aan de Occupy-beweging. Dus die komen er wel voor uit. Jij gaat nu weer snel terug naar je tentje op het beursplein. Uh, nee, ik ga nu weer terug naar mijn kantoor... om een bijdrage te leveren aan Slans Economie. Charlotte Boremans. Hartelijk dank en tot volgende week. Ik heb me trouwens niets gevraagd over gisteren, maar dat zal wel niet helemaal de zijn. Ik was heel bewonderend. Ja, hè? Ja. Was ja. Echt, uh, ik nee, was ik dacht dat je er meteen over zou beginnen. Maar nee, nee, ik denk ik, uh, <lacht> ik wacht af tot hij erover begint. Ja. Kijk ik had hoe, het, ja. hoe trots hij is. Dames en heren, dit gaat over Ajax Fijn. in ja, het geval u denkt, waar gaat dit gelul over? <lacht> Wat brengt de buis nog vanavond? Om half negen, natuurlijk, het veel bejubelde... en inmiddels bekroonde Football International op RTL. Benieuwd of uh, Johan Derks er zijn ring om heeft. Half uurtje gein over voetbal en daarna is het wel genoeg, denk ik. Om negen uur stelt Tegenlicht een aantal interessante vragen, namelijk... wat voor rol spelen de nieuwszenders Al Jazeera en Al Arabiya... in de recente ontwikkelingen en omwentelingen in de Arabische wereld? En hoe onafhankelijk is hun berichtgeving eigenlijk, mede gezien hun financiers? Hopelijk ook de antwoorden in Tegenlicht, vanavond om negen uur dus op Nederland 2. Op Canvas, een documentaire over de geschiedenis en de impact van het beruchte boek... het meest beruchte boek aller tijden wordt zelfs gesteld, mijn Kampf... Hoe is dat boek precies ontstaan? Welke rol heeft het gespeeld in de politieke en militaire carrière van Hitler... en bij zijn greep naar de macht? Hoeveel mensen hebben het werkelijk gelezen? Is er een verband tussen Mein Kampf en de Holocaust? Ook interessant, uh, interessante vragen en ook verwachten wij de antwoorden... in dat programma op Canvas om tien over half twaalf. Vragen en antwoorden zijn iedere werkdag te beluisteren bij Lunch... en Stand.nl met Jurgen van den Berg. <laughs> ja, nou We gaan nog even terugblikken op de dat televisie-gala... doen we met de directeur van de AVRO, Willemijn Maas... en de stelling in Stand.nl. De politie neemt te veel risico bij achtervolging. Dat was weer de gids.nl. waarin het SP-Tweede Kamerlid Henk van Gerven zich afvroeg... of minister Schippers van Volksgezondheid niet schuldig is aan de dood van mensen... die niet door de overheid worden geholpen om te stoppen met roken. Ik denk dat het ook nog belangrijk is... om te kijken naar of er geen sprake is van dood door schuld eh, bij mevrouw Schippers. Omdat eh, onderzoek ook uitwijst dat het stoppen van het vergoeden van medicijnen tegen het roken... het stoppen van die massamediale campagnes... dat dat 600 doden oplevert de komende tien jaar. Tot zover Henk van Gerven van de SP en Leo Bar Barmeester. Lea Bouwmeester van de Partij van de Arbeid... en Van Gerven van de SP gaan vragen stellen. Surf naar de gids.fm. Morgen aan de minister.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 Ga dan naar stopkinderenuitbuiting.nl en haal voor 10 euro een kind van de vuilnisbelt. Dit is Radio 1.